Nee, de, eerste bullet. de eerste bullet. Dus wij handhaven wel het volledige budget... voor eh, ambtelijke capaciteit, facilitaire voorzieningen en onvoorzien. Dat budget blijft volledig gehandhaafd... zoals onderverdeeld is in het geheime document. Dank u voor deze aanvulling. Goed, dank u wel. En het, het karakter van de tijdelijkheid is ook duidelijk. Ja? Maar dat komt dan bij punt 7, want hier staat punt 7 komt te vervallen. En daar, daar komt dus een andere tekst voor. Ja, eh, je zou heel eenvoudig, als ik hardop mag meedenken, meneer Kramer, kunnen zeggen bij punt 7... de CIA te gebruiken als tijdelijke dekking. Want dan heb ik de essentie eh, en ook weer aan te vullen. Dan het Klopt, dus de voorzitter. derde bullet komt ook Klopt. te vervallen en die wordt vervangen. Even voor want het moet wel duidelijk zijn. Ja? Uh, is dan de nadere strekking van dit gewijzigde abonnement voor iedereen duidelijk? Want dan ga ik verder met de tweede termijn. En ik zal aan het eind, als dit abonnement mogelijk in stemming wordt gebracht... nog even de formulering met u afstemmen. Is dat goed? Ja? Uh, is dat wat u betreft de tweede termijn ook totaal, uh, meneer Kramer? Ik zou het kort houden. Ik ben u dankbaar. Meneer Metters, u bent de volgende op de lijst. Is, is de raadzaal voor mijn gevoel wat moezerig? Ja, het klopt. Fijn dat u gelijk reageert. Meneer Metters, ze hangen aan uw lippen. Ja, het zou door het tijdstip kunnen, voorzitter. Uh, ja, ik, uh, ik heb geluisterd naar uh, wat er nu voorgesteld wordt... Uh, het oorspronkelijke voorstel, dat heeft mijn collega eerder gezegd... is voor het CDA een heel evenwichtig voorstel. En ik wil nog maar even benadrukken... als het gaat om de toeristenbelasting en forensenbelasting verhogen... met uh, 50 cent, dat is 20, 22 procent. Dat is een forse aanslag, vindt uh, het CDA. Zeker als je dat, want je kunt ook omgekeerd redeneren... zo vind je overal wel een argument voor... Zeker uh, als je dat uh, afzet tegen het feit dat we vijf dagen, uh, nou we maken dan zeven van een week circuit hebben en dan die andere 51 weken niet. En dan zouden die mensen daar ook uh, voor moeten betalen. Dus het CDA vond het voorstel wat gedaan is door uh, mevrouw Keurensen om na een jaar daarna te kijken. En dat kunnen we altijd, die mogelijkheid hebben we. Dat kunnen we bij de belastingen doen in december. Vonden we volstrekt uh, redelijk en evenwichtig. Uh, het CIA zijn we heel duidelijk over geweest. Dat geld is ervoor. Als we op een gegeven moment wel geld overhouden... dan komt het via een omweg vanzelf weer terug in die CIA. Via algemene bestemming, via bijzondere bestemming die we vrijmaken daarvoor. Dus uh, ja, ik, ik heb nu iets van... Uh, ja, we gaan wat tegemoet komen. Maar ja, het, het komt niet tot essentie wat het CDA betreft. Er ligt een evenwichtig uh, voorstel van het college. En dat steunen wij. Dus dank, u het dank u wel, meneer Metters. U heeft een vraag ter verduidelijking of een interruptie, mevrouw Koper? Aan de lijst. Dan ga ik u toevoegen als laatste, mevrouw Koper. Meneer Elgebari. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, allereerst dank aan uh, een groot deel van de raad... zo niet bijna de gehele raad... Uh, voor de, ja, toch wel bijna toezeggingen rondom onze motie natuurlijk altijd even afwachten hoe er gestemd gaat worden zometeen... maar we zijn in ieder geval bij dat de Raad snapt... dat duurzaamheid eh, ook op dit vlak echt een hele belangrijke is... zo niet dat wij moeten proberen dit eh, zo duurzaam mogelijk te maken... zodat we ook voldoen aan de klimaatdoelstellingen... die we onszelf hebben gesteld in ons uitvoeringsprogramma... en ons raadsprogramma. En ik denk dat dat ook een, een, een goed signaal is naar de buitenwacht toe. Um, ik vind het een lastige discussie. En dan ga ik over discussie over het amendement wel of niet. Ik vind het echt een lastige discussie... Um, ik heb daarvoor niets voor niks net een schorsing aangevraagd. En ik hoor beide kampen en ik snap beide kampen ook. Uh, alleen als ik heel eerlijk ben, als ik net de woorden van de heer Mettes hoor... Dan, dan zit er natuurlijk ook wat in. Blijkt na volgend jaar dat, dat, dat, dat wij echt de belasting nog meer moeten verhogen... om het voor ons ook rendabel te maken als gemeente... om niet de kosten bij de burger neer te leggen of hoe dan ook, wat dan ook... dan moeten we dat natuurlijk doen. En zo simpel is het. Ik denk dat iedereen dat inderdaad hier ook wil... Um, om dat op voorhand een belasting nog meer te gaan verhogen. Ik weet niet of dat een hele goede is. Um, dus wat dat betreft zit ik meer op die lijn op dit moment. En uh, ja, het is een lastige afweging, het is een lastige discussie. Um, dus dat wil ik gezegd hebben. Um, dan wil ik ook nog de wethouder bedanken voor haar antwoord. Ik neem aan dat de vragen die ik stelde en de antwoorden die daarop volgden... ook uh, ja, kunnen worden gezien als toezeggingen van uw kant... dat u zich daar hard voor gaat maken... Uh, dat, dat zou ook een mooie zijn, dat willen wij graag horen namelijk. Uh, wat dat betreft eigenlijk de, de, de tweede termijn, uh, wat het GroenLinks betreft. En nogmaals, ja, het, het is nogmaals echt een moeilijk punt voor mijn fractie. Ik hoop dat u dat ook allemaal beseft. Uh, en daar wil ik graag bij laten. Dank u wel. Dank u wel, meneer Algebali. Mevrouw Van der Veld. Ja, dank u wel. Ja, dan, uh, en dan heb je de eerste termijn achter de rug... en dan heb je de beantwoording van het college en dan denk je dat je er bent. Dan denk je, ik weet wat ik moet doen. En dan uh, word je even bijeengeroepen en dan wordt er heen en weer gezegd... De een vindt dit en de ander vindt dat. Een amendement uh, waar eigenlijk uh, heel weinig van overblijft... wordt dan uh, toch weer iets waarvan ik denk, ja... moet je dat nou wel of niet steunen? Ik vind het erg moeilijk worden op deze manier. Ik moet zeggen, het voorstel van het college vond ik prima. Ik heb in eerste termijn ook gezegd... het verhogen naar 3 euro als het nodig is... zou ik het niet erg vinden. He, wij van gemeentebelangen dan. Alleen, door dit heen en weer gepraat... begin ik er een beetje anders tegen aan te kijken. Um, de CIA is wel degelijk in het leven geroepen... om dit soort dingen te kunnen doen... En daar wil ik echt van vasthouden. Die tijdelijkheid is ook door de wethouder in beantwoording al aangegeven. Dat had ik ook in de commissie al gezegd. He, alles wat we hier uh, zeg maar aan uh, verdienen... laat het dan ook weer terugvloeien naar de SIA. En als je die insteek hebt, dan is die, dit amendement eigenlijk overbodig. Want het staat er dan al. En dat hadden we geloof ik ook met elkaar afgesproken. Dan kijkt naar de motie... Um, ik zit met één ding, collega van GroenLinks. En dat is met uw la ene laatste bullet... en ik had daar net ook die vraag al over gesteld. Het zoveel mogelijk compenseren van de CO2-uitstoot. En als u die bullet er nou uit wil halen... niet. Ja, dan is het toch wel heel lastig. Want ik voorzie namelijk hier een probleem. Het zoveel mogelijk compenseren. Hoe kan het college dat nou doen? Dus kunt u hem dan verbouwen in plaats van eruit halen? Mevrouw van der Veld, u heeft een interruptie. Meneer ja. Berg. Daar uh, wil ik eigenlijk wel uh, mijn collega raadslid uh, Karim uh, Algebali bij uh, staan. Um, uh, Kalem open hebben we toen de tijd in Zandvoort gehad. Um, die doen ook CO2 um, credits kopen. En dat wordt dan ingezet omdat uh, CO2 credits om uh, Windmolenpark doen ze financieel ondersteunen. En zo doe je het CO2 uh, reduceren. Compenseren, sorry. Dus uh, het is wel degelijk mogelijk... dat de organisatie een, een financiële uh, uh, uh, ondersteuning geeft hieraan. Dank u wel, meneer Berg. Mevrouw Van der Veld. Ja, nou, met die windmolens zijn we ook wel zo blij. Hè? Midden op zee. Maar goed, dat is een ander verhaal. Um, ja, er zat er ineens om aan te denken. En waar het mij om gaat, is dat je dus het college een opdracht meegeeft... voor die onderhandelingen. En ik, ik vind het niet duidelijk uitkomen... en ik vind het ook een moeilijke opdracht voor het college. Ik ben het met de andere punten volledig eens. Hè? Als iemand een hekel heeft aan afval en, en ellende op straat, dan ben ik het wel. Dus... Uh, Absoluut mee eens, maar ja, ik, ik vind dat van die CO2 wel een, een lastig ding. Dat zou of nader omschreven moeten worden of, ja, of het college moet straks zeggen ik kan daarmee leven. Dan wordt het wat anders. En voor de rest, uh, ja, we maken er heel veel woorden aan vuil. Maar uh, volgens mij hebben hier toen 16 mensen gezegd dit moeten we doen. En uh, ik, ik voel dat er zeker 16 mensen nog steeds zeggen... dit gaan we doen en ik hoop zelfs 17. En ik in ieder geval zeg doen. U heeft een interruptie van meneer Algebari. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het lijkt me ook netjes om op uw vraag die u stelt aan mij uh, te antwoorden. Ik zat er wel non voorbij te communiceren... maar het lijkt me ook netjes voor de band en voor iedereen dat ik dat doe. Kijk, uh, wij hebben wel overhogen deze motie opgesteld... en we hebben ook diverse varianten van deze motie gehad blijkt, en het blijkt een feit te zijn... dat wij niet op de stoel van het college gaan zitten hier. Uh, ik kan er natuurlijk de mooiste ideeën op opschrijven en neerzetten... en noem het allemaal op, maar dat is niet onze taak als raad. Onze taak als raad is het college kaders meegeven... en dat doen we met deze zin. En daarom zal ik hem ook niet aanpassen. Dat is niet om u uh, te vervelen, maar dat is gewoon niet onze taak. Het college moet ook nog enige ruimte hebben... om zelf uh, met maatregelen te komen. U zegt toch zelf terecht, er vindt een onderhandeling waarschijnlijk plaats. En ja, uh, ik ga niet uh, de wethouder nu opdragen of zeggen precies hoe het moet, uh, laat zij dat doen. Daar is zij, uh, om het zomaar te zeggen, voor ingehuurd. Dus vandaar. Dank u wel, meneer Algebari. Mevrouw van der Veld. Ja, ik denk dat ik dan niet duidelijk ben geweest. Want ik vind juist dat je hier het college, het college een taak geeft... die het college niet zomaar kan uitvoeren. Ik bedoelde het dus juist andersom. Maar dat, dat ja. is helder. En dan gaat het college straks, denk ik, kort op antwoorden. Ja. Dat was wat u betreft uw tweede termijn. Mevrouw Geurenson. Dank u voorzitter. Om even met het laatste maar meteen te beginnen. In der tijd de motie riep het college ook op... om in overleg te treden met de directie van de circuit... om te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn... om weer Formule 1 wedstrijden op Nederlandse bodem te laten rijden. Nou, een vagere opdracht kon je feitelijk ook niet meegeven. Van hé, gaat u in overleg en kijk waar u uitkomt. Nou, in dat licht... Um, ik wil iets te chargeren. Zou je ook kunnen eens kijken hier voor de motie? Uh, en daar snap ik het ook wel hoe de heer Elgebaal het opstelt. Ga in overleg met elkaar en kijk wat voor maatregelen er uh, mo uh, mogelijk zijn... om hier invulling aan te geven. Dus op die manier de oproep die begrijp ik. Ik begrijp ook vanuit de optiek waarom je die punten neerzet. Dus um, wij hebben het er ook in de fractie over ge uh, gehad. En uiteindelijk is het, uh, hebben wij ook gezegd... van: wij staan hier sympathiek en positief tegenover... Um, om dan even met het amendement door te gaan. Um, ik ga um, uh, mezelf niet herhalen in eerste uh, termijn. Uh, die complimenten krijg ik anders waarschijnlijk toch niet meer. Um... Ja. Oh. Oh. Ik ben het met u eens, mevrouw Keuritson. Nee, maar dus even terugkomend, um, korte oproep en ook in zaken het amendement, wij zullen dat niet steunen. We hebben zoals gezegd, we hebben er vertrouwen in, in het voorstel wat er ligt. Wij denken ook dat volgend jaar, um, als er wat meer duidelijkheid is... in ieder geval over een week als er wat meer duidelijkheid is, hoop ik. Want anders dan uh, hebben we de hele avond uh, nou ja, leuk gedebatteerd... maar uh, niet het uiteindelijke resultaat wat we wensen. Dat we over een jaar kunnen zeggen van, oké, okay, zo staan we ervoor. Dit zijn de inkomsten, we moeten wel of niet bijstellen. We weten niet hoe het allemaal uh, uitvalt. Dus... Um, wij zullen dat niet steunen en wij zien graag de toezegging van de wethouder... dat ze over een jaar zegt van we komen met elkaar terug. En als er dan bijstellingen nodig zijn voor de inkomsten... dan heeft u ons aan uw zijde en zullen we daarin meegaan. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Keurzen. Mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Eh, mevrouw Koper, er was een interruptie nog van meneer Kramer. Ik mis de meneer Ja, mevrouw Kramer. Keursen, en als er dan meer inkomsten zijn... gaat u dan weer de toeristenbelasting terugbetalen als mijn tante, en dat kent dus vervolg... dus oh, daar kan ik een antwoord op geven. Goed, we gaan naar mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Ja, de, het antwoord van de VVD daarin is, is echt duidelijk. En, en de VVD neemt daarbij een voorschot op de toekomst... en, en heeft het over vertrouwen, maar... Het gaat niet alleen om vertrouwen, het gaat er ook om, om principes. Als we met elkaar afspreken dat we geen gemeenschapsgeld in de, hierin uh, stoppen... en we komen toch met een dekking uit de CIA, dan, dan spreken we uh, onszelf daarin, uh, daarin tegen. Um... We zijn het college qua amendement goed tegemoet te komen... door te zeggen, nou, dan niet het budget omlaag. En tijdelijke dekking en eh, 75 cent toeristenbelasting. Ik vind dat een prachtig evenwichtig voorstel... wat recht doet aan bezwaren van heel veel partijen hier. En ik zou toch heel graag willen dat collega's dat nog even heroverwegen. Voor de Partij van de Arbeid ligt dat best eh, principieel. En eh, als het gaat om de toezegging van de wethouder om... Eh, om regelmatig te rapporteren en volgend jaar hierbij terug te komen, daar zijn we buitengewoon blij mee. Want we, we hopen natuurlijk van harte dat uh, het, het mooiste scenario allemaal uit mag komen. Maar als budgethouder wil de raad natuurlijk wel vinger aan de pols houden en regelmatig uh, zien hoe de kosten verlopen. Dank u wel, mevrouw Koper. Ik stel voor dat we naar de wethouder gaan in tweede termijn. Mevrouw vrij. Voorzitter, mag ik eh, heel kort om een schorsing vragen? Eén minuutje. Ik kreeg nog wat ingefluisterd van mijn collega's... maar heb ik het niet heel goed kunnen verstaan. Dus ik heb niet veel tijd nodig, maar ik heb er wel eh, kort behoefte aan. Uh, uh, mevrouw Verhey, ik ben mild. We gaan er twee minuten van maken. Nou, dat is mooi. Dames en heren, ik heropen de geschorste vergadering. Mag ik u aandacht voor de tweede termijn van het college wethouder Verheij? Dank u wel, voorzitter. En de tweede termijn spitst zich toe eigenlijk op twee uh... Uh, elementen, de motie en het amendement. Laat ik uh, beginnen met de motie uh, die uh, door GroenLinks, uh, CDA, PvdA en D66... is ingediend met betrekking uh, tot de duurzaamheid. Ik uh, vertaal het inderdaad als een oproep om uitdrukkelijk... met de organisator van de F1 in gesprek te gaan over die duurzaamheidsmaatregelen. En dat zeg ik u toe. Ik ga dat uh, gesprek... Uh, dat ga ik aan. En ik uh, zal u informeren ook over de uitkomsten uh, daarvan. Uh, dan voor wat betreft uh, het amendement. Wat nu uh, in gewijzigde vorm uh, voor ligt. Uh, Uiteindelijk eh, ontstaat er een discussie... Merk je, over überhaupt de strategische investeringsagenda... en hoe we daarmee omgaan. Een aantal van u zegt... Eh, ik vind eh, dit juist een hele goede uitgave... Eh, gelet op het doel van de Cia. Anderen zeggen... nee, eh, verhoog de toeristenbelasting eh, eh, nog wat extra. Eh, ik... Eh, sta achter het voorstel zoals het college dat uh, heeft gedaan. Uh, het college heeft een evenwichtige uh, dekking uh, proberen aan te geven... door enerzijds de toeristenbelasting met een passend percentage te verhogen... en anderzijds die SIA daarvoor in te zetten. En die SIA die is juist bestemd, of bestemd om, die, uh, ja, om die economische toeristische impuls... op nou ja, nationaal, regionaal, internationaal niveau eh, te stimuleren. Dus wat dat betreft eh, staan wij daarachter. Eh, wil dat zeggen dat ik eh, überhaupt... nooit voor een verdere verhoging zal gaan? Nee. Uh, wat ik eigenlijk waar ik eigenlijk voor pleit is in lijn met wat de VVD ook zegt. Laten we daar goed een vinger aan de pols houden. Waarbij het heel belangrijk is dat u als raad inderdaad ook als budgethouder in positie uh, bent gebracht. En laten we hier op een later tijdstip, volgend jaar hebben we veel meer inzicht op terugkomen. Is het dan nog nodig? Dus wat dat betreft staat het college achter het voorstel wat er ligt. Waarbij ik wel wil zeggen dat ik heel erg waardeer hoe u meedenkt ook in die dekking. Dus het college is geen voorstander van het amendement. Maar laat het aan u. Dank u wel wethouder Verheij. Dat was kort en bondig. En volgens mij is er over dit onderwerp voldoende gezegd. Alles is aangeduid en de kernoverwegingen zijn hier gedeeld met de dilemma's. En volgens mij bent u het over heel veel eens. Behalve de financiële route, dat is het verschil. Maar ook daar is ruimte om elkaar te respecteren, proef ik nadrukkelijk en dat is mooi. Dat betekent dat ik tot de besluitvorming overga. En u weet dat allereerst het abonnement gewijzigd in stemming wordt gebracht. Vervolgens het raadsvoorstel, al dan niet gewijzigd. En tot slot stel ik de vraag altijd over de motie. Dat is de route van het proces. Het abonnement zoals dat is gewijzigd... en ik had u toegezegd dat ik de wijzigingen nog even aan u duid. Het abonnement bullet punt 3 komt te vervallen. Punt 5 blijft zo staan zoals het daar staat. En punt bullet 4 punt 7 wordt... De SIA te gebruiken voor tijdelijke dekking en haar aan te vullen zodra dit kan. En tot slot deze benadering te evalueren. Dat is het gewijzigde abonnement. Dat is voor iedereen denk ik helder. Bij hand opsteken. Wie is voor het abonnement zoals ik dat net heb geduid? Voor zijn de fracties van OPZ, GroenLinks, Partij van de Arbeid... ...en D66. Wie is tegen het abonnement? Tegen het abonnement zijn de fracties van GBZ, het CDA, de PVV en VVD. met Dat betekent dat het abonnement met 9 stemmen voor en 8 tegen is aangenomen. Dat brengt mij op het hoofdbesluit wat daarmee qua financiering is gewijzigd. En dat is het raadsvoorstel gemeentelijke bijdrage formule 1 bij hand opsteken. Wie is voor dit besluit? Ik constateer dat dat unaniem is en dat is mooi. Daar feliciteer ik u mee. Wil er iemand de stemverklaring? Ik, ga, ik zag eerst de, de vinger van meneer Algebali en daarna meneer Kramer. Meneer Algebali. Ja, voorzitter. U snapt dat dit voor mijn partij en voor mij persoonlijk... de aller, aller, aller, moeilijkste beslissing is die ik ooit politiek zal moeten nemen en heb genomen nu net... Um, ik snap dat men de, in de buitenwereld zal kijken... Nou, dat de GroenLinks-fractie heeft gestemd voor de Formule 1. En ik wil hierbij alleen maar aangeven dat wij niet voor de Formule 1 hebben gestemd. We hebben voor een betere bereikbaar voor Zandvoort gestemd. We hebben voor een beter duurzaamheidsplan rondom het uh, Formule 1-campri gestemd. En ik denk dat dat heel veel waard is. En ik hoop, en ik hoop echt dat de toezegging van de wethouder daar heel veel gaat bijdragen. En we zullen ook nauwgezet dit blijven volgen. En ik hoop oprecht, echt oprecht, dat het ook goed wordt uitgevoerd. Dank u wel, meneer El Gabali. En ik, ik ook ik herken uw dilemma en zorg. En daarom heb ik uw stemverklaring iets ruimer laten zijn dan gebruikelijk. Meneer Kramer. Ja, voorzitter. Ik wil mijn complimenten uitspreken naar meneer Gabali. Eh, Omdat eh, hij deze moeilijke beslissing heeft genomen. Goed. Dank u wel, meneer Kramer. Dat betekent dat ik vervolgens kijk naar de motie. Er is een toezegging vanuit de wethouder, meneer Algebali. Eh, wilt u hem desondanks in stemming brengen of zegt u, meneer Algebali? Ik wil hem graag in stemming brengen. Goed. Dan eh, gaan wij de motie bij handopsteken doen. Bij handopsteken. Wie is voor de motie Komst Formule 1 duurzaam? Bij handopsteken. Dat zijn. Alle. Nee. Dat zijn de fracties van D66, GBZ, Partij van de Arbeid, GroenLinks, het CDA en de Oudere Partij Zandvoort. Inclusief mevrouw Geurensson en meneer Drommel. Wie is tegen deze motie? Tegen deze motie zijn de fractie van de PVV en meneer Hendricks. Daarmee is de motie, denk ik meneer de Gravier, aangenomen. Goed. Dank, dan hebben wij dit agendapunt afgehandeld en gaan we naar agendapunt Zes, dat is de ingekomen post, zijn er over de wijze van afdoening vragen. Dat is niet het geval. Dames en heren, dames en heren. Mag ik nog een enkele minuut uw aandacht? Het verslag van de vergadering van 26 februari 2019. Is er zijn geen opmerkingen over geweest. Dit is uw laatste kans, dat is niet zo al dus vastgesteld. Ik hecht eraan u allen te complimenteren met dit wat mij betreft uitstekende debat op hoofdlijnen... en de essentie van waarvoor wij hier zitten. Het is denk ik ook een belangrijk besluit wat impact gaat hebben. Dat wordt al gezien in allerlei media, maar vooral ook wat u zelf hier heeft gedaan voor onze gemeenschap. Ik wens u tot slot een fijne avond en dank u voor uw inbreng. Wel thuis. I should be a savage. Who would've thought it turned me to a savage? Rather be tied up with curls and no strings. Write my own checks like I write what I sing. Yeah, lips, top my neck is glossy. Make big surprises my gloss is popping. You like?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 Think about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 Did the rule was wrong Pull the Wrong, wrong. the road. Gotta hold on, gotta stay strong When it did comes, better believe on Gotta show that you can lean on Somebody like money, y'all See, mother, your cousin was home Somebody really Wrong. Everybody wanna test, test the stuff give me means it's still easy, easy to fall You know what we're saying And because we intend to know That it isn't what come again Again and again like, tell me what you gonna do Can somebody, anybody tell me why? Hey Can somebody, anybody tell me why?